12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De HEMA zet zijn zeven bakkerijen in de verkoop. Het is een van de maatregelen waarmee de winkelketen weer winstgevend wil worden. Ook komen er zelfscankassa's. kenkassa's. Vorig jaar leed HEMA een verlies van 233 miljoen euro. Dat kwam wel vooral door een eenmalige afschrijving. Vorig jaar werd het bedrijf overgenomen door de Nederlandse investeerder Marcel Boekhoorn. Bij de zeven HEMA-bakkerijen werken zo'n 350 mensen. In Rotterdam is een bus op een lantaarnpaal en een boom gebotst... toen de chauffeur tijdens de rit werd aangevallen door een passagier. De man zou haar na een korte woordenwisseling... in het gezicht en de maag hebben geslagen. Hij is door andere passagiers overmeesterd en opgepakt door de politie. De chauffeur en een aantal reizigers zijn door ambulancepersoneel nagekeken... en voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. In Weert heeft een man van vannacht urenlang in het water gelegen. Volgens lokale media was hij uitgegleden en kon hij niet meer op eigen kracht op de kant komen. Een automobilist die in de buurt aan het tanken was, vond het slachtoffer zo'n drie uur later. De hulpdiensten hebben hem uit het water gehaald en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Beleggers zijn een rechtszaak begonnen tegen Boeing. Volgens hen was bij Boeing de winst belangrijker dan de veiligheid. De beleggers zeggen dat Boeing de problemen met de 737 Max heeft verzwegen. De beurswaarde van het bedrijf daalde met 34 miljard dollar. Ook nabestaanden van de vliegrampen met dat toestel hebben Boeing voor de rechter gesleept. Het ziet er naar uit dat de Britse premier May op de Europese top in Brussel uitstel krijgt van de brexit. May heeft uitstel gevraagd tot 30 juni. De andere lidstaten hebben er geen vertrouwen in dat de Britten hun zaken dan wel voor elkaar hebben. EU-voorzitter Tusk stelt een flexibel uitstel voor van maximaal een jaar. Het weer, bijna overal zon, alleen in het zuiden wat bewolking, een koude noordoostenwind en het wordt 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja. Koud he, buiten. Jongen, jongen, jongens, die wind koud, zeg. Jongen, jongen. Helemaal koud. Maar je moet ook zorgen dat je uit de wind blijft. Ja, maar dat lukt niet altijd. Als je op, ja. als je op een station staat, dan kan je niet uit de wind gaan staan. Hè. Ja, nou, je had in het inhambertje kunnen gaan staan. Nee, dat waait het net zo hard. Dat heb ik geprobeerd. Is dat zo dat? Had je in de licht moeten blijven staan? Ja, dat mag. Dat moet constant op en neer. Er zijn er meer mensen die met dat ding willen. En dan gaat die deur steeds open, dicht, ja. natuurlijk. Heb je ook niks aan. Middag, luisteraars. Ja, deze, goedemiddag, luisteraars. Deze tips heb je ook niks aan. Ik probeer met je mee te denken, ja? Ja. Potverdorie is ja, het meer de, te goed. Caribouw wel, weet dat? Goed. goed voor die mannen. Ah. Ik denk altijd met je mee. Ja, ja. Goed, het is woensdag Het is vandaag 10 april Ik hoop dat vandaag die staatloterij een, een beetje knap Oh, gaat Deze... hij trekken? Ja, uh, ja, net ja. Ja. ja Net als de wind hè. Ja, net als de wind Of die man in Vlaardingen Oh ja, ja die stond ook te trekken hè? Ja, ja, ja meer ja. op de trekkade nee, ja, ja. Ja. Ja, maar een, ja. ja, maar dat er geen rukwinden waren Maar goed Laat het er... zeggen, die waren er wel Daar kwam het door natuurlijk Maar goed, had Hij toch... hield hem tegen Dat was maandag ja, de oud nieuws. Dat is alweer oud nieuws, joh. Komt Jansen weer aan. Ja, oud nieuws. Maar ja, ik ben ook oud dus. Ja, ik ben ook oud. Maar geen nieuws meer. Nee. nee. Oh, oh nee, het is weer zo ver, bitch. Het is woensdag, ja. dat zei ik wel. <laughs> en we hebben vandaag natuurlijk. Uh, we hebben een gast, geloof ik, hè? Nou, ik, ja, ik hoop dat ze het niet vergeten is. Ah, ja. nou, dus we, we wachten hebben, het al. We hebben een gast en we hebben ook natuurlijk heel veel cultuur vandaag. Want dat doen we altijd op woensdag. Dus uh, de cultuuragenda van de regio Kermerland. Dus dat hoort u straks na, uh, nou ja, gedurende dit programma. Waar was het zo strak aan tijden? Waarom? Oh, wat een leuke meisjes waren dat. Leuk, hè? Die zijn, uh, dit is ook van een uh, kindervoorstelling. Oh, leuk. Maar ik zit even het persbericht te, te zoeken. Ja, maar oh, dat, ja. dat hebben ze alleen maar uh, foto's gestuurd in plaats oh. van uh, informatie. Okay. Goed, Kijk, zo. zie je? Alleen maar... Oh, hier, wacht. Hier ja. staat een persbericht. Ja. Nou, ga ik straks lezen, hoor, over die leuke meisjes. Ja. Goed zo. Nou, die andere meisjes, die voetbalmeisjes, deden dat ook leuk gisteravond. Ja, en, en wat denk je? Waar wij niks over horen op de televisie... maar wat dacht je van de ijshockeymeisjes? Ja, dat gaat ook heel Die goed. Die gaan als een sneltrein. En het ja. leuke is natuurlijk... We horen daar trots op te zijn hier in Zandvoort. Want onze eigen Brit Wortel zit in dat team, hè? Ja, dat weet ik. Want en die, die heeft een uh, prachtige nominatie daarvoor. Of nee, niet een nominatie, maar een vermelding gekregen voor haar goede spel. Ja, ik hoorde ja. dat van Joop afgelopen maand. Ja, ja en, en ze hebben dus uh, gisteren ook China verslagen. Kijk, dat bedoel ik. Ook met uh, 4 ja. of 5-0 zelfs. Zo, ja. Kijk, joh, nou. Ja. Ja, maar gaan, onze Nederlandse voetbalmeisjes deden het ook gewoon leuk. Gisteravond 7-0 tegen... 7-0? Ja. Dat meen je niet. Tegen wie speelden ze? Tegen Chili. Chili? Ja, oh, oké. Okay. Nou, ja, ja, en ja. er is ook, iemand die naar de ook een ploeg die naar het WK moet. Nou, ja, wel een, normaal gesproken gepaper gepeperd team, hè? Ja. Chili. Maar goed, zullen we eens wat gaan doen? Maakt mij niet uit, hoor. ik wil ook wel twee uur kletsen. We, we, we nee, dat mij. Niet. Ja. Nee, nee, nee, nee. Als natuurlijk... u het gezellig vindt dat wij twee uur blijven kletsen... Bel dan even naar 023 573 303 93 en dan kletsen we gewoon gezellig door. Ja, nou, we gaan eerst een 3-in-1 draaien. Toevallig. Oh, is dat zo? Ja. Nou, toevallig heb ik er eentje meegenomen. Nou. Ik denk ook een aardige. Ik heb uh, drie nummers van Raccoon uitgezocht en nou, uh, achter elkaar gezet. Komt u maar. Oké. Okay. 3 in 1 in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 king no mercy for no soldiers no mercy for no king no mercy Afgelopen. Ja, dat ja. waren ze alweer. alweer, waren ze alweer. Die... Ja. Korte liedjes hoor. Korte liedjes ja. eindelijk, hè? Ja. Ik kan het wel. Ja, ik kan <laughs> Goed, Raccoon dus een van de meest succesvolle Nederlandse bands van het ogenblik. Ja, geweldig en, zijn ze. Uh, Mooi. Wat een zanger. Geweldig die band. Ik ja. ben fan van ze. Maar het heerlijke liedjes. Ja. En uh, het eerste nummer dat heet uh, Love You More. Ja, laat me Het Tweede nummer dat heet Oceaan en yes. de derde heet No Mercy. Ja, ja toch? Drie totaal verschillende liedjes. Ook, ja, dat is zo. leuk. Hebben zo leuk. Weer, Ze hebben trouwens weer een nieuwe single. Die ga ik straks eens even proberen op te zoeken. Oké. Okay. Ja, gaan we doen. Maar we uh, uh, uh, gaan we ook doen. Uh, ik weet het niet. Nou, we gaan nog veel meer doen. Ja. Ja, we gaan nog veel meer doen. Als het dan al lukt. Als het lukt ja. ja. Ja, dan zeg je wat bij. <zartere>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 dry your eyes and let's forget what I've said Your tears shine like raindrops on your cheek I'm sorry girl Your tears make me feel so weak I can't resist you when you cry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 cry, little girl, when you cry, honey, your tears can make, can make a big man cry, I'm so sorry girl, your tears make me feel so shy, I can't resist you when you cry, Please dry your eyes. And let's forget what I've said, what I've said, what I've said. Artiest in het licht. wonderful You're so beautiful You're so fine How I wish that you were mine Molly Twee artiesten in het licht, dames en heren, die eigenlijk toch wel een beetje uh, zeg maar veel overeenkomst met elkaar hebben. Om te beginnen braken ze allebei door halverwege de jaren 60. Armand dus. En zowel Armand als Wally Tax. En allebei waren ze ook wel een beetje aan het protesteren. Wally Tax met toen zijn beentje de Outsiders. Toen hij daaruit ging, ging hij op een andere tour. Dat hoorde u dus net ook. En Armand is eigenlijk zijn hele leven het, uh, hetzelfde blijven doen. Namelijk gewoon maatschappijkritische teksten. En hij is ook zijn levensstijl altijd uh, trouw gebleven. Hij was een hippie en bleef een hippie tot aan zijn dood in 2015. <coughs> en... Um, ja, uh, nou, dan ga ik u even vertellen dat Armand dus geboren werd op 10 april 1946 in Eindhoven als uh, Herman uh, George van Groenhout. En, nou, uh, ja, dat. Uh kon niet zoveel mee met zo'n naam natuurlijk. Dus hij ging zich Arma noemen en brak door met een aantal liedjes... zoals Blommekinders en uh, wat u ook hoorde, Ben ik tenmin. En uh, een van hem ben ik. En zo, uh, dat zijn allemaal van die prachtige liedjes van Arma En van Wally Tax hoorde u twee liedjes van na zijn Outsiders periode Let's Forget What I Said... Uh, wat helemaal klonk als een oude 78 toerplaat. En natuurlijk daarna Miss Wonderful. Duidelijk geïnspireerd op. Uh, ja, zou ik zeggen. Uh, duidelijk geïnspireerd op What's Life van George Harrison. En My Sweet Lord staat er ook een beetje in. Maar goed, doet er allemaal niet toe. Wally Tax overleed op 10 april 2005. Dus die is al 14 jaar niet meer onder ons. En. Uh, ze zit al te polpelen daar, dames en heren. Ze zit me kwaad aan te kijken en, en, en oh, dat waar, vuistgebaren te maken. Verschiet dus op, nah. wat ik ben aan de beurt. Valt mee, en, hoor. Uh, alleen mijn middelvinger. Oh ja, alleen mijn ja. Nou, vooruit. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Tja, hoewel al heel veel autosportwebsites en nieuwswebsites melden... dat er een akkoord is tussen het Formule 1 Management en het circuit Zandvoort... noemt men bij het circuit Zandvoort zelf het nieuws wat voorbarig. Zowel bij RTV Drenthe en de autosportwebsite nlmotorsport.com laat lammers min of meer los dat Zandvoort nog niet te vroeg moet juichen... Volgens oud-formule-1-coureur is de situatie onveranderd... en ondanks de melding van het Brits Autosport Medium Motorsport Week. Hoewel veel zandvoorten al bijna de champagnekurken hebben opengetrokken... verwijst het circuit Zandvoort voor een officiële reactie naar het FOM in Londen. En juist in de reacties van Lammers klinkt de Zandvoortse nuchterheid door. Wel, laat Lammers weten dat de onderhandelingen nog steeds positief verlopen... En dat laatste zegt ook Lee van Dam... die namens het TT als ze nog bezig zegt te zijn... voor een race op het circuit in Drenthe. Wel zegt dat van Dam voor RTV Drenthe... dat Zandvoort dichtbij een akkoord is. Nou, we wachten het natuurlijk met spanning af. Er komt in 2020 een namenmonument voor Joodse Zandvoorters... die in de Tweede Wereldoorlog in de vernietigingskampen zijn vermoord...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 Door de nieuwe indeling zijn er slechts 80 kramen die opgesteld worden. En parkeren bij of achter de kraam is niet mogelijk. Er worden trouwens ook vrijwilligers gezocht voor de Koningsdag. En u kunt zich dus vanavond ook als vrijwilliger opgeven in het Theater de Krocht. Dus van half acht tot half negen. De politie in Noord-Holland heeft de afgelopen week... van ruim 92.000 voertuigen de snelheid gecontroleerd. Van 31 maart tot en met 8 april werden ruim 8.000 automobilisten... betrapt op het overschrijden van de snelheidslimiet. 19 hardrijders die de snelheid met meer dan 50 km per uur overschreden... werden door een motorrijder uit het verkeer gehaald en aan de kant gezet.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 werden staande gehouden op de Willemsweg in Horen... op de Jan van Glijnisweg in Hierukwaard... en de Leijmuiderweg in nieuw En dan ook nog in Halfweg en Zaanstad. De meeste hardrijders waren te vinden op de A9 in Akersloot... waar de radarauto 2360 kentekens fotografeerde. En verder viel op dat van alle provinciale wegen... Op de, dat op... Nee, viel op... Dat op de N201 in Rozenburg de meeste bestuurders te hard reden. Hier werden in totaal 438 weggebruikers betrapt. Tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we eens kijken welke jas we deze week uit de kast moeten halen. Bontjas. Ja, ik geloof het ook. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, de zon schijnt op deze woensdag volop en het blijft droog. De wind waait aan zee vrij krachtig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Maar zo voelt het niet...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 om en om en wederom keert de molen naar om dat hoorde een der nappen de molen naar om die waar het meests slapen om en om en wederom keert de molen naar om dat mijn moeder dat wist keert de molen naar om zij sloot. Nou, ik mag geen lange liedjes meer van je draaien. Dus ik, eh, allemaal hele korte. <laughs> nog even draai ik alleen nog maar jingletjes. <laughs> ja, ja. Voor een halve minuut of zo. Ja, nou ja. Okay. Dus, ja. Wat was dit? Dit was uh, Gwendolyn Snowdown. Oh. Zij komt uit uh, Bennebroek. Ja. En eigenlijk is ze bekend... Uh, ja, ze is een gepassioneerde volkszangeres... en, en bekend uit het uh, Keltische, ja, oriëntaalse volkmuziek. Ja, van, de, van de festivals, he, die allemaal weer staan te beginnen. Ik ja. word er weer helemaal uh, vrolijk van... als ik, uh, als ik weer zie dat, dat ze er allemaal weer aankomen... op die ja. gezellige Keltische festivals. Ja, ja. Ga je ja. er dan allemaal heen? Nee, niet allemaal. Oh, niet allemaal. Maar ik, nee, ik moet kiezen... Maar ah, dit klopt wel erg leuk, trouwens. Leuk, hè? Ja, ja. In Haarlem, in Den Houten. Ja. Ja. ja, ja, dat is leuk. Dus ik dacht, is weer eens wat anders? Ja. Toch? Ja. Hoor je niet vaak. Dat hoor je niet Nee, inderdaad. Nee. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus Oké. Okay. Zeer de moeite waard. Dank u zeer. Absoluut, hè? Voor ja, deze ook. vitale opvoedkundige ervaring. Ja, ze maakt nog veel meer mooie liedjes, hoor. Maar ik vond deze wel leuk, omdat het over Haarlem ging. Oh, we krijgen nu weer iets wat we al Miss gehad, Wonderful hè? hebben we al gehad, ja. die hebben we al gehad, ja. Ja. Nou, al we weg. Ja, weg met die troep. Ja, weg met een wondervol <laughs> Artiest in het licht. Ja, zo is dat. Brian Setzer van de Stray Cats. Hij is jarig vandaag. Stray Cats, dames en heren, dan denk je, ja, waarom twee plaatjes van de Stray Cats? Nou, dat komt gewoon omdat de zanger en liedgitarist daarvan, Brian Zetzer, die is vandaag gewoon zestig geworden. Ja, en dat, dat mag je best, als iemand zestig wordt, dan mag je daar wel eens aandacht aan besteden. Hè? Toch? een speciale leeftijd. Ja. Als, Do als Dolly 60 wordt, gaan we ook twee platen veranderen. Dat is de al de heel snel hoor. Ja. Ja, mag ik wel gauw even bij je in de studio komen om wat op te nemen? Ja. Ja, ja dat is Maar goed, eh, ja. de Brian Setzer dus. Hij werd geboren op Long Island. En eh, hij is dus jarig vandaag. Eh, hij werd geboren in 1959. Ja, dan is hij 60. Hè? Ja. Jazeker. Ja, ik kan, ja. Er, ik kan er niks ja. anders van nee, maken. Nee, nee. nee, ik kan nog nee. wel een beetje rekenen. En nu zit ik met een probleem. Want? Ik heb geen plaat klaar. Heb je geen plaat klaar staan? Oh, wat erg ben je. Moet ik wat uitzoeken? Ik heb geen plaat klaar staan. Oh. Dus, maar we doen het gewoon zo. Is het toch ook een plaat? Ja. Ja, ja die, die stond er wel. Nou, doen we nou. toch die? Klein orkest over de muur. Een mooie Joost. Berlijn, Unter Linden. Er wandelen mensen.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 Soms op het Alexanderplein. Peter Gabriel, Salisbury Hill. de mengtafel van lachen. Ja, hij heeft last van zijn maagspieren. Ja, ja ik weet Kaakspieren trekken ook alle kanten op. Ja, het is niet te filmen dit. Ja, je hebt toch geen hart val. Nee. Nee, hè? Nee, heel gelukkig. Maar dit was wel Pieter Gabriel en het liedje dat heet Salisbury Hill. En uh, we gaan naar het uh, nationaal van 1 uur, dames en heren. En in de tweede uur, ons cultuuruur. Ja, nou, ben benieuwd waar we allemaal weer heen gaan op de fiets. Tot straks.